11 uur. Dikter Haak met het NOS -journaal. Het aantal wanbetalers onder bedrijven is vorig jaar flink gestegen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Incasso Ondernemingen... nam het aantal wanbetalers in een jaar tijd met 20% toe. Evenveel als de stijging van het aantal faillissementen. De NVI vindt het hoge aantal schokkend en spreekt van een domino-effect. Als het ene bedrijf zijn rekeningen niet meer kan betalen... dan komt het andere bedrijf daardoor ook in de problemen. De NVI roept het ministerie van Economische Zaken op om maatregelen te nemen.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 Op het eiland Tasmanië, ten zuiden van Australië, woeden sinds een paar dagen hevige bosbranden. Honderden Tasmaniërs en toeristen zijn naar de stranden gevlucht of hebben hun toevlucht gezocht op schepen. De zuidelijke kuststad Dunnelly is zwaar getroffen. Daar zijn zeker honderd huizen en andere gebouwen in vlammen opgegaan, waaronder een politiebureau en een tankstation. Zuid-Australië en Tasmanië kampen al dagen met een hittegolf met temperaturen van ver boven de 40 graden.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 Het weer bewolkt in hier en daar wat motregen in het noorden en het noordwesten. De meeste zon vandaag, temperatuur rond 10 graden, morgen weinig verandering. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden vandaag plaats op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal... en op de A44 tussen Knopenburgerveen en Wassenaar. Ook op andere wegen kan de politie op snelheid controleren. Niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt.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 Wordt weer rustig in Hotel Hoogland, welkom voor het tweede uur. Wij zitten weer gezellig bij Hotel Hoogland en wij hebben nog een aantal onderwerpen. Uh, Willem Paap is al aangeschoven, Sociaal Zandvoort, daar gaan we het zo even over hebben. Hij zingt een klein beetje rond geloof ik, dus hij mag ietsje zachter. Leo van Nes heb ik al gezien, die gaat praten over uh, los zand. En, en daarna gaan we ook nog met Irene de Jager over het, uh, nieuwjaars het nieuwjaarsconcent. Uh, de redactie is nog steeds gedaan door Yvonne Roosendaal uh, Gert van Kuik, die doet nog aan de koffie Naast <laughs> mij zit Gerrie Rutte En naast mij zit Ben Zonneveld En dat blijft het voorlopig het uur zo Tegenover ons, uh, Willem Paap, Sociaals Antwoord Goedemorgen Goedemorgen, Goedemorgen. Ook blijft trouwens nog een uh... best goed uh, 2013 uh, Wij gaan het hebben over een Europese subsidie ja. uh, In de volksmond een, een 50 plus potje Maar dat is uh. misschien een beetje te kort door de bocht hè? Ja, ja, ja. Uh, Kom Zij, even een uh, beetje dichter bij de microfoon, dankjewel Um, er is een Europese subsidie En uh, laat het 50 plus potje maar even uh, voor wat het is Wat is de, ja. de, de exacte omschrijving van die subsidie? Nou, er zijn uh, drie omschrijvingen Dat is uh, uh, voor niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden Voor 55 plus Dus 55 jaar in oude En voor mensen met een beperking Dus aan die drie criteria moet je voldoen Wil je ja. in aanmerking komen voor die Europese subsidie? Ja en er wordt echt heel goed op geleerd, ja? uh, doe je dat niet als gemeente, kun je alles gewoon netjes terugbetalen. Want het is een Europese, de, Europese subsidie, dus die zijn verschrikkelijk streng. De ja. Europese wetgeving is streng, er wordt, ja. wordt ook goed op, op uh, gekeken, toezicht ja, gehouden. Uh, ja. Die subsidie, die is, is die in Zandvoort? Ja, dat is, uh, die, die is in Zandvoort, ja. Uh, heb ja, jij het, is, het idee dat er gebruik van gemaakt wordt? Nou, dat, dat, nee, nee, eigenlijk nog niet. Er wordt wel uh, gezegd uh, uh, in het raadsvoorstel dat het met terugwerkende kracht van 1 mei 2012 uh, uh, dat het uitgegeven gaat worden. Ja. Uh, hoe het uitgegeven gaat worden, dat, uh, dat is nog heel mistig eigenlijk. Waarom is dat mistig? Nou ja, het is in ieder geval, het is, uh, uh, ik laat ik eerst even uitleggen. Het is niet natuurlijk drie ton subsidie, hè? het is 340.000 euro bijna. 335.000 en dat uh, nee, is, nee, is één totaal. Nee, een, is eenmalig. Ja, en uh, daarvan uh, moet de gemeente Zandvoort zelf 60% ophoesten. En 40% is het Europese subsidie. Kunnen we dat 60% ophoesten? Uh, ja, het staat er minder zo dan wel. Ja, nee, kijk, nee, nee, dat moet je wel ophoesten. Want als je het goed doet, nee, het komen er veel mensen sociaal. weer natuurlijk uh, aan de slag. Waardoor je daar weer terugverdient als gemeente. Nou, nou. Is een, het je een, hebt het over een uh, aantal van rond de 150 mensen. Die uh, lopen in zand rond en die voldoen aan die... Die eventueel uh, voor ja. aanmerking komen, zijn er zo rond de 150. Maar die weten dat niet. Die weten dat niet. En hoe kunnen ze dat weten? Ja, daar ga ik dinsdag ook uh, vragen over stellen. Als mijn collega gaat het doen, wat ik mezelf voorzit, zou dus dat nog Bijvoorbeeld stellen. bij het loket thuis horen: Loket Zandvoort. Ja, maar dat... je hebt natuurlijk okay. mensen die uh, werkzoekende zijn zonder uitkering. <coughs> ja, die komen ook niet bij het loket, natuurlijk. Dus hoe komen die nee, erover? Nee. Nou, ten eerste zitten we al hier uh, ja. bij de radio. Wij kunnen wij dus, dus alle daden, dus het allerlei. Al. Ja, ja. ja, dat, ja. dat, dat is juist ja. ook een, een van de dingen die wij dan willen. Ja, uh, het, het bekendstellen van, uh, van deze Europese subsidie en de ja. drie de, de, criteria, die zullen we straks nog een keer uh, noemen. Maar het beleid van uh, de gemeente Zandvoort, de Raad ja. en het college, hoe gaan ze daarmee om? Wat gaan ze daarmee doen? Of, want ja. je gaat de vraag stellen. Ja, nou ja, we, hoe gaan we daarmee om? Kijk, uh, als je ziet, uh, de stukken uh, uit Halem wordt toch wel weer heel veel gesproken over paswerk. En Halem uh, is de trekken natuurlijk uh, in deze subsidie, die heeft dat ook aangevraagd uh, samen met Zandvoort. En uh, Zandvoort uh, heeft gewoon gezegd uh, van uh, wij geven het potje aan Halem en Halem. Uh, Gaat het verder uitzoeken van hoe en wat. Dat moet je natuurlijk niet willen. Ik zie het gewoon als een lokaal iets. Nou, kijk, Als je het samen aanvraagt is dat oké. Ja, tuurlijk is dat oké. Maar dat je daarna het geld naar een andere gemeente laat gaan is natuurlijk raar. Ja, dat vind ik ook raar. Dat is heel raar. Ik vind gewoon, kijk die drie ton. Laten we het gewoon vanaf over de drie dertig Pak een bedrag. Moet je lokaal gaan besteden. Aan die groepen. Nou, dat houdt in dat je moet kijken, is er een mogelijkheid om een lokaal reïntegratiebureauje op te zetten. Want daar is het voor de geld. Want daarvoor is het. Ja. Eh, nou, er zijn mensen die dat al een paar jaar proberen. En uh, die, ja, die krijgen geen voet uh, aan de grond uh, bij de gemeente Zandvoort. Die zijn constant in gesprek ermee. En uh, uh, ja, het is een organisatie die heel transparant is. En die gewoon uh, iets probeert. Dat heet Poort van Zandvoort. En heel transparant. De uh, gemeente mag in de keuken kijken. Uh, ja, Noem maar op. Het lijkt me toch een heel goed initiatief. Nou, het is een Europese subsidie. Dus het bestaat. Ja. Dus je ja. kan ermee werken. Kan ermee werken. Uh, die organisatie Poort van Zandvoort. Ja. Wie, wie, wie uh, doet dat? Uh, dat is de heer Albert van Gelder. Ja. Die is hier ook aanwezig. Ja. Dus die die bestaat, daar Achter. Ja. Ja. ja. U mag er wel even bijkomen hoor. Ja. Want als dat... zie Je ziet Albert als dat aardig is om, om daar wat over te discussiëren, dan is het ook dat wel is, uh, aardig om uh, heel, uh, de persoon erbij te ja. hebben die, die, die ja. er alles bij... Nou, dat is bij... ook heel interessant voor voor, natuurlijk. Nou, ja, zeker, ja. zeker voor die doelgroepen. Als, als jij zegt... En verdere doelgroepen, als je, natuurlijk. Ja. Dan, ja, ja. Jij zegt ja. zelf al, er zijn 150 mensen die in die categorie ja. zouden Deze kunnen categorie, vallen. Ja. Maar ja. daarbuiten ja. heb je nog een grotere categorie, die uh, ook daar in aanmerking voor komt, ja. natuurlijk. Maar niet ja, voor ja. de ja. subsidie, nee, Maar wel ja. voor reintegratie. Dan wil ik even naar de Zandvoort. Welkom, u wordt er een beetje mee overvallen. Goedemorgen. Wat doet de poortles Zandvoort? woord van Zandvoort is een initiatief van mij samen met de stichting Maart het Werk uit uh, Almere. In uh -huh. eerste instantie hebben wij um, gemeend uh, het station daarvoor te moeten aanmelden. Uh, het is nog steeds mogelijk om daar een begin te maken van een plek waar mensen... Uh, station Zandvoort je? Zandvoort. Zandvoort. Ja. Ja, er staat al een tijdje leven, leven ja. nu een, een, een, een kunstenaar in. Ja. Er is nog een gedeelte over die we zouden kunnen gaan gebruiken om daar intern een stuk training te gaan geven, een stuk ontwikkeling te geven. En dan um, met een heel stelletje um, ondernemers in Zandvoort ook plekken te creëren waar mensen eerst ervaring kunnen opdoen. En daar vanuit wie heeft dan nou een betaalde baan te gaan. We praten dus echt over, over reintegratie en uh, de subsidie is voor de 50, 55 plus. En, maar jullie uh, hebben een veel bredere groep eigenlijk iedereen die uh, werkzoekend is en graag zou willen reïntegreren kan bij jullie terecht ja. heb je ook een telefoonnummer? ja Willem zegt ook het is een ja, vrij ja. onbekend geheel ja. Ja. Ja, dus nee, maak nee, jezelf ja. dan bekend met ja. een telefoonnummer en ja. een website ja. Ja. Ja, nou de website uh, die kan dus nu gaan naar stichting Minded Work in Almere uh, mijn telefoonnummer zelf is 06 40 700 3x3 06, 40, 700, 3x3. Oké. Okay. Enfin, daar zijn de Is mensen dit... al die, uh, die, die, die die vragen kunnen stellen over reïntegreren. Reïntegreren heeft uh, uh, niet alleen met dat potje te maken, maar het heeft wel ermee te maken dat je in Zandvoort uh, graag aan het werk wil. Ja. Um, hebben jullie ook ingangen bij uh, bedrijven in Zandvoort? Ja. En wordt daar uh, danig gebruik van gemaakt? Nog niet, omdat daar uh, de, de, de basis nog ontbreekt om daadwerkelijk aan de gang te gaan. Mm -hmm. De financiële middelen die komen hopelijk in deze dus onze kant op. Er zijn verschillende bedrijven, van circuit tot, tot enkele hotels... die zich beschikbaar hebben gesteld <coughs> om daarin mee te gaan participeren. Nou, uh, zegt Willem ook, je moet daar wel voorzichtig mee zijn... want dat geld is echt voor die doelgroep. Dus als je ja. iemand hebt van 49, dan ga je daarmee de bietenbrug op. Kan je die ook helpen? Um, we houden eerst deze regio niet... aan hè. dus deze, deze groep mensen die, ja. die staan hier dan in maar we hebben natuurlijk wel het idee om, om de, de groep breedte te, te, te maken in de loop van de tijd als daar wat meer gelden voor terugkomen of voor beschikbaar gesteld worden ja, dan zou je dus ja. nog een extra subsidie van de gemeente Zandtel moeten hebben of vanuit Europa ja. Ja. Of vanuit oh, Europa. Ja. Meer, meer subsidies uh, reen te gaan die moet je ook aanvragen eigenlijk is het een weerwarf van subsidies aan het worden maar ja, dat is een materie ook. Ja, het is een apart, apart ding is het. Ja, maar wel ook heel belangrijk. Natuurlijk. Hartstikke belangrijk. Ja, want je, lees, je hoort ja. ook van Europa dat er heel veel subsidies blijven liggen. Door gemeentes. Ja, ja. Dus deskundigheid bij gemeentes op aanvragen van subsidies laat de wens over. Ja, daar, daar zit ik even over na te denken. Want iemand moet dat toch gaan uitzoeken dan. Ja, bedrijven ja, ervoor. En ik... Nou ja, er zijn uh, fondsverwervers, er zijn uh, bedrijven die dat voor ja. je doen. En dat gaat of op 0QNOP no of ja. op 15% basis, het kost toch ja. al wat. Maar dan weet je wel dat het bestaat. Ja, daarom. Is, is dat handig om dat in Zandvoort te doen? I iemand daarop te zetten? Uh, nou, in ieder geval, als je dat, uh, uh, de regio erbij betrekt, uh, zeer zeker. Ik denk voor Zandvoort alleen dat het dan een, een beetje pittig aan de praat ja, gaat Maar dit, gaat dit worden. is ook samengegaan met Ja, Alem. Ja, ja, ja, ja. Klopt. Dus... Daarom zeg ik ook, als je, de regio, is... als je dat soort dingen ja. regio trekt, dan uh, moet je dat zeker doen, denk ik. Haarlem is ook iets, uh, iets, iets groter en, uh, en steviger wat dat betreft. Ja. Dus je zou uh, daar wel mee de uh, Europese boer op kunnen gaan. Ja. Misschien is het ook iets uh, voor de watertoren dan, hè? om Europese subsidie aan te vragen. Ja, om mijn mond te gooien om hem te laten staan. Nou, ja, ja, daar hebben we het de andere keer wel over. Je weet hoe groot het is. Maar de discussie over de watertoren, die hebben we al een keer gevoerd en die hebben we ook in het raadhuis een keer gevoerd. En, uh, waar ik toen had ook gezegd: heb, van, over 15 jaar staat hij er nog. Ja. Als we niks doen. Ja. En uh, we zien dat er nu van alles in gebeurt behalve uh, waar hij voor zou moeten zijn. Klopt. En dat vind ik gewoon jammer. Maar ja. dat heeft ook een beetje met de besluitvorming en daadkracht van de Raad te maken waar we het net over gehad hebben. Ja. En uh, ik daag jullie wel uit om uh, daar eens een keer wat aan te doen hoor. <laughs> maar nou, het, uh, maar even terugkomen op dat. Uh, daar kom, die, daar die komen we nog eens een keer op terug. een minuutje of twintig over bomen. Ja, ja, ja, heel goed. Nee, maar in ieder geval, uh, kijk, het is uh, heel belangrijk om deze subsidie lokaal uit te gaan geven. Oké, oh ja, daar waak ik nog even naartoe. Uh, je liet de paswerk vallen hè? Ja. Uh, uh, werd daar gewoon heel. Nee, nee, ik wil niet zeggen dat de weer slecht is hoor. Nee, nee, het gaat, gaat er allemaal nee, nee, nee, niet om hoor. Het gaat niet over slecht, het gaat over wat er toe gaat. maar, ja, juist. Um, Wij sociale Sociaal Zandvoort vinden het heel belangrijk dat je dat lokaal gaat uitgeven. Dus ik de ik gelden door. die, de Europese gelden die uh, ter beschikking gesteld worden voor Zandvoort. Ja. moeten in Zandvoort uitgegeven worden? Ja. En dat gebeurt nu niet? Nee, niet dat ik weet. Nee, nee, want, Er wordt driftig nee. En hoe, hoe, Haarlem is totaal, de totaaltrekker trekker en ook de uitgever ja. van die subsidie. Hoe ziet u dat dan gebeuren nu? Ik zie me voor, maar dat wij een, een, met een groep uh, dit verder gaan vormgeven. Met en maar u, uh, toen ik zei, uh, het geld gaat nu naar Haarlem en niet in Zandvoort. Zat u nee te knikken? Dat klopt ook. Ja. Dat klopt. Dus gaat naar Haarlem toe en dan wordt, wat ik mijn laatste nieuws is, tot er een aanbesteding gedaan gaat worden vanuit Haarlem om deze gelden in Zandvoort al of niet uit te mm -hmm. geven. Maar het ligt nu al in Haarlem, ja. heb ik begrepen. Dus daar ben ik nu al contact aan het leggen. Maar ja, uiteindelijk moeten we het terug hebben in Zandvoort. Tuurlijk, natuurlijk. Ja, dat lijkt, ja. ja, ja, lijkt ja. ja, wel. wat er dus kans zouden zijn, is dat het aan al, al, al, allerlei soort uh, potjes, wel op, op, op dit gebied natuurlijk, wordt uitgegeven, waar wij als Zandvoort heel weinig van terugzien. En een aanbesteding ja. in deze is natuurlijk helemaal niet nodig. We kunnen het gewoon echt gebruiken. We kunnen het ja. gaan gebruiken en, en daar gaan we ja. geen maanden over doen om het aan, aan de gang te krijgen. Nee. Nee, nee, nee. Oké, okay, dus uh, Want Als je het al leest, met terugwerkende graf van 1 mei ja. 2012. Ja, nou, zo, nee. dat is dus een, best een wel vreemd, een, door een, door. Een, een vreemde. Een vreemde. Precies, dus dat ja. zal waarschijnlijk ook de vraag worden: van waarom is dat uh, liggend geld en waarom ja, gaat het niet in Zandvoort besteden van worden? Neem ik aan. Ja, in Zandvoort weet je er vanaf. Ja, mensen ja. die in deze uh, drie uh, items zitten, ja. die ja. weten niks. Nee, nee, nee. Zo dus, dus, dus, uh, het initiatief is er ruim een jaar oud bij de gemeente, bekend. Ja. Maar dat is het ja. Ja. Dat is lang, bestuur is lang. En niemand weet wat. Het is bijna zoals de het is mensen die daarvoor een... in aanmerking kunnen komen. Dus de vraag ja. wordt eigenlijk: wil je ja. dat bekendstellen, gemeente, en liefst zo snel mogelijk? Ja, duidelijk. Ja. Nou, ik ben benieuwd wat de... En een lokaal re-integratiebedrijf. Ik ben benieuwd wat de follow-up gaat worden. Want als je die steen gooit, zou je er ook verder mee moeten ketsen. En dan zou je het ook moeten volgen. Dus wij komen er zeker nog een keer op terug. Want ik vind het best een interessant onderwerp. Het gaat niet meer over een potje van 50+. Het is gewoon een Europese subsidie voor herintegratie. herintegratie. Het een subsidie voor re-integratie. Maar alleen, dit potje geldt dan alleen maar voor deze drie... We zijn zeer benieuwd. Nog even het telefoonnummer van de poort van Zandvoort. 06 40 70 0333 Heb ik dat goed gezegd? Albert de Gelder. En anders kunnen ze mij mailen en dan zorg ik dat Albert het krijgt. Heren bedankt. Graag Hartelijk dank. Dat is Leo van S van Los Zand Zandvoort. Ja, goedemorgen. En Leo, goede... goedemorgen. Ja, ja, Los Zand Zandvoort. We hebben daar een uh, uh, aantal keren van genoten. Ik heb zelf ook een keer het, uh, het genoegen gehad die jullie ik uit te mogen mee, nodigen. Mee, en mee. het was een geweldig spektakel. Ja. Ja, um, ja. Ik zei het al, ik heb een tijd niks van uh, Los Zand gehoord. Nee. In januari was de, uh, de, de, de, de, de, de, het optreden, moet ik maar zeggen. Ja. Want het is geen geregisseerd optreden, want iedereen. ...doet wat hij uh, nodig vindt op zo'n moment? Ja, ja, ja nou, zo, zo lijkt het wel een slagen bende. <laughs> dat is niet waar. Nou, dat is wel iets. Ja. Maar daarna mogen ze doen wat ze willen, toch? Nee, dat klopt. Er wordt uh, geacteerd, gespeeld binnen een bepaald format. Uh, het is een uh, vorm van... We gaan theatersport beoefenen, hè? Theatersport. Het, is sport. Uh, ja. Dat, ja, ja. het is echt een sport, Ja, het is echt een sport... En uh, dat wordt gedaan binnen een bepaald format, dus we krijgen uh, input van het publiek. Okay. Dus Mensen die komen kijken, hebben ze, participeren ook heel duidelijk bij het geheel. En uh, ja, ter plekke worden de personages geboren, de teksten bedacht. Leuk. Dus in ja, die zin wordt ja. er wa ja, maar leuk. wat gedaan. Maar <laughs> dat vind ik juist het leuke van, de, van improvisatietheater. Je, je ja. kunt doen wat je wil, wat ja. er in je opkomt. Ja. En je, ja, weet nooit wat, je weet nooit wat er, wat er gaat gebeuren. Je weet niet, wel je niet op, nee, je welke weet niet kant het op gaat. Op gaan. Nee, nee, dat nee, klopt. Nee, dus nee. je wordt ook al gedwongen om te luisteren naar uh, je medespelers. Zou ja, ja, ja, ja. dus, het uh, zoiets als uh, je gaat de zaal voor de zaal zijn en zegt roept u maar. Roept, ja, maar, ja, ja. roept u maar, ja. En daar gaan we het mee doen. Ja. Leuk. Ja, dat is ja. ook heel leuk om te doen. Um, je zei net al, uh, je hebt een aantal mensen nodig. Minimaal uh, tien. Ja, het is een... Om uh, dus een wisseling uh, te krijgen... Uh, ja, er is een bepaalde spanningsboog. Je gaat met elkaar een bepaald uh, proces uh, door. Uh, Zo'n zo cursusjaar uh, duurt een uh, half jaar, duurt twaalf weken dan. Kijk maar drie maanden dus. En uh, ja, je gaat met, met elkaar ga je een bepaald traject in. Mm. En als, als dat minder dan tien mensen zijn, dan is die, die spanningsboog niet, <sus> die, die, niet, niet prettig. Er zijn er altijd een paar ziek zwakke misselijk. Dus sta je daar dan met moet je zes. Met, uh, ja, en meer. dan is toch met wat meer? Zijn het er meer, dan uh, wordt het ook weer lastig om dat uh, te handelen. Dus 10 is een mooi aantal. We hebben er momenteel 12. Ah, ja. dus ja. nou, is... En die spelen ook alle 12 alle uh, de 12e. Ja, de 12 ah. uh, de twaalfde. De twaalfde januari. 12 twaalfde januari. 12 aan de wereldtreden. Nee, maar ik heb het even kwijt, want ik had daar op die 12 had ik wat willen vragen. Je gaat dat niet zomaar doen. Dus je moet ook een beetje oefenen. Dus je gaat met die twaalf ga je in de zaal zitten. Ja. En dan is de ene helft publiek en de andere helft speelt. Of... Ja, er is wel een scheidingslijn. Dus... Er, er, moet, er, moet, er nee. moet geoefend worden op de ja. een of andere manier. Nee, het is zo. Kijk, uh, mensen kunnen kijken naar een presentatie van de, van de cursus improvisatietheater oh, yeah. Theatersport. Nou, die heeft uh, de afgelopen drie maanden heeft die plaatsgevonden. En we hebben dus 12 januari een presentatie van uh, dat cursusjaar. Um, ...mensen, het publiek... Um, ...die gaan dus kijken naar de presentatie... ...maar dat betekent niet dat je achterover gaat zitten... ...en uh, gaat zitten kijken naar een ja. theaterstuk... ...en je gaat naar huis, nee. Je wordt er helemaal bij betrokken, hè? Ja, ja. Uh, zo'n avond te kijken... ...het zijn twee teams die elkaar uitdagen... ...tot het spelen van bepaalde scènes... Het zijn korte scènes... ...vaak hilarisch, komisch... Ja. En uh, zij krijgen input van het publiek, dus er wordt ook gevraagd aan jou van nou, wat we nodig hebben: een locatie, een emotie, ja. noem maar op, een dilemma. Ja. Uh, er wordt gevraagd van uh, wat is uw laatste smsje? Uh, ja. ja, wat ja, wat heeft u vanmorgen ja, ja. tegen uw partner gezegd hoe u uit bed kwam? Nou, dat is natuurlijk allemaal input om een, een verhaal neer te zetten. Verder krijgen de, de mensen in de zaal krijgen allemaal rozen en sponsen. Nou, de rozen zijn bedoeld voor de spelers. Als je geraakt wordt door iets in de zin van nou, wat, oh. wat een mooie scène, wat komisch, wat, uh, ja, het boeit mij. Dan uh, kun je dat kenbaar maken door een roos te gooien. En uh, ook natte sponsor hebben ze ook. Oh, ja. Elke scène wordt uh, becommentarieerd door drie rechters. Ah. En uh, die zijn wat overdreven kritisch. Ja. Dat is bewust gedaan. Ja om uh, de negativiteit een beetje naar de rechters te trekken. En uh, nou, als je daar niet mee eens bent met de bejurering... Met de dan kun je dat kenbaar maken door een nat spons <laughs> richting rechters Leuk. te gooien. Dus dat is uh, best wel een, uh, een gevaarlijke baan eigenlijk. Ja. ja. ja. En uh, wie zijn de rechters? Nee, dat zijn uh, Frans Vlek, uh, Renka van Es, mijn dochter. <laughs> en... Uh, Even kijken, de derde is uh, Roger de Valenza. Dus die uh, staan voor uh, de situatie die, dat ze ja, ja. met een natte spons ja. voor die hun... Die zijn we wat gewend ja. dus, uh, ja, ja. Nou, ik denk, denk je, dat je uh, dat moet je natuurlijk ook oefenen. Met Wil je sponsen sponsor gooien? Nee, uh, het <laughs> commentareren en, en, en zo, ja. het publiek zo scherp te krijgen dat ze een spons naar je gaan gooien. Ja, dat klopt. En uh, ze hebben nog meer taak hoor. Want uh, het is zo, kijk, er staan... Uh, twaalf mensen te spelen die natuurlijk betrekkelijk weinig ervaring hebben. Ja. Dus als rechter heb je ook de taak om de, de zaak een beetje in goede banen te leiden. Dus je kunt ook soms ingrijpen en uh, ook de rode kaart uitdelen. Als iemand bijvoorbeeld uh, ja, een uh, opmerking maakt die uh, misschien niet voor kinderoren bedoeld is, eigenlijk ja. zo oh, zeggen. Ja, ja. Uh, dan kun je daar een rode kaart voor ja. krijgen. En dan wordt er rustig gezegd: van nou, uh, jij moet in de volgende scène als boekenkast uh, gaan spelen. Oh, en, oh, en, en dan sta je daar als boekenkast. <laughs> en dan, uh, nou boekenkast. Ja. Oh, de taak Leuk. voor rechter wordt steeds interessanter, hoor. Ja, zeker, absoluut. Het ja. Ja, houdt het ook wel heel erg. Uh... Goed, Gerrit, ja. um, wij weten uh, denk ik wel uh, genoeg over de, ja. de, kunnen hoe het in op, elkaar zit. Op. Nou, uh, die, die kan natuurlijk ook op, op, opgeven als ja. speler of om te kijken. Nou ja, allebei. allebei. allebei. allebei. Nou, het kan allebei. Uh, aanstaande zaterdag, de dus volgende week zaterdag om kwart over acht gaan we starten. De zaal is open om kwart voor acht. Entree is uh, 3 euro. De zaal is? Waar? De krocht? <coughs> oh sorry, ja. Nee, ja. nee niet de krocht. Uh, we spelen in het pluspunt. Pluspunt. Oh, oh, ja, pluspunt. pluspunt? ja. in de, ja. de, de, benedenzaal. de benedenzaal. Ja, in de theaterzaal. Ontzettend okay. leuke zaal. En uh, nou, de kosten zijn 3 euro. Nou, ik hoorde net praten over 3 ton. Dus waar ja, hebben we het wat over? Wat hebben we het <laughs> over? En uh, de, het nieuwe cursusjaar gaat beginnen op uh, dinsdag 29 januari. Okay. Dus als je denkt van, hé, hey, dat is misschien iets voor mij. Je hoeft helemaal geen ervaring te hebben. Dan uh, ben je van de harte welkom. Je... Hoe zit het cursusjaar in elkaar? Nou, we hebben weer twaalf lessen. We gaan aan de slag elke avond uh, beginnen we met een warming-up. Met de Oa Gimme Gimme Boogie Woogie. Ja. De Bush Boy Pang of de 1-2 tralala. Even, even dus Dat zijn de inspirerende uh, titels. Leuk, ja. En dan, uh, dan gaan we lekker spelen met elkaar. Eerst wat oefenen en dan binnen uh, een bepaald kader gaan we gewoon lekker los. En gaat het niet om goed of fout? Nee, het gewoon, gewoon, lekker, lekker. gewoon met lekker elkaar lekker, ja. Ja. Het gaat om de sport. Ja. Ja. Een grote mate van veiligheid sport, ja. is er dus uh, spelen. Uh, Leo... Uh, uh... Ja. De, uh, de voorstelling is dan uh, bij uh, Pluspunt. Ja. Het aanmelden als je het leuk zou vinden. En je denkt van nou dat ga ik ook doen. Moet dat ja. bij jou gebeuren? Uh, dat hoeft niet. Nee dat kan op de site van Pluspunt. Maar okay. misschien. Uh, uh, dat jij ik weet, weet ik het nummer uit mijn hoofd. Dat is 023 5740330. Dat is Pluspunt. En daar kun je, je dus opgeven. als. Dus, uh, ja. hij of zij die uh, met Losan mee wil doen. Ja. Uh, ja. Die kan, ja. kan maar zich daar opgeven. opgeven. Absoluut. Absoluut. En anders is volgende week. In de benedenzaal. Ja. Uh, kwart Kart nou, ik zou zeggen eerst kijken als je denkt dat het was ja. voor mij. Uh, nou ja, leuk. Ga, ga eerst of, kijken en dan. Natuurlijk. Ja, uh, wie weet. En jullie twee zijn natuurlijk ook uh, van harte welkom. Ja, ik, uh, het is ook voor postie. de niet alle jongste hoor. <laughs> <laughs> nou, ik heb het gezien en ik vind het fantastisch. Want uh, ik heb altijd wel respect voor mensen die zo ineens van alles kunnen verzinnen. Ja. Ja. Want ja. ik ken ook heel veel ja. mensen die staan dan helemaal uh, met rode kaken van ja. wat moet ik hiermee. Ja. Dus ik vind het altijd wel geweldig. Ja. Dus volgende week kan er gekeken worden naar Los Sand in uh, uh, Pluspunt. Ja. Ook Zandvoort. En uh, mocht je het leuk vinden. Ga naar Pluspunt en doe gezellig mee met Leo van Ness. Ik herken hem hier heel mooi. Leo oh, oké. Okay. Okay. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je I'll buy you wings I never promised you a thing And I'm not turning But I would put no one above you I love you all. There's only you that I adore. But you're not believing. No, would I ever break your heart? I couldn't bear to be apart. So I'm not leaving. be apart is Irene de Jager, onze collega, en gaat ons alles vertellen over het nieuwjaarsconcert aanstaande zondag in de Agatha-kerk. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat leuk om een keer aan de andere kant ja. te zitten. Ja, ja. Nou, Dan kan ik wel zijn. Blijf nog even gezellig Ja, ik doe nee, er, er blijf gezellig bij. Uh, ja. Nieuwjaarsconcert. Jij bent uh, in het bestuur van die stichting. Ja, ik ben de voorzitter uh, sinds een jaar van de stichting Nieuwjaarsconcert Zandvoort. Uh, dat heb ik overgenomen van Lia van der Meulen. Lia en Willem van der Meulen, die ja. daarmee begonnen zijn. Ja. En uh, ja, nou, op een gegeven ogenblik uh, ja, denk ik dat ze gewoon ja. dachten van nou het is goed geweest. Ja. en uh, We ja. hebben het ingezet en aangezet ja, ja. en... Uh, nu mag een ander, een ander verder gaan. En, uh, nou, daar hebben ze mij enthousiast voor gekregen. En ik moet zeggen, ik, ja, ik vind het uh, hartstikke leuk om te doen. Uh, hele enthousiaste mensen in het bestuur en ook uh, de mensen eromheen. Zeg maar. uh, iedereen is even enthousiast en uh, bereid om uh, van alles te doen. En uh, ja, nu uh, dit jaar dus. Spannend. Ja, spannend, maar ja. Oh, gewoon zo leuk. Ja. En ook is het zo veel werk? veel werk, ja, omdat veel werk. veel werk. Maar goed, ja. in zoverre. Ik denk, ik denk dat ik wel eerlijk uh, moet zeggen dat uh, de bestuursleden het meeste werk doen. Ja. Uh, ja. Met name Nanning uh, de Witte uh, is toch wel uh, de grote drijvende kracht zeg maar, achter alles uh, wat er gebeurt. Die zoekt dan ook... Uh, uh, Koorden uit. Nee, dat, en, dat, dat, dat, we samen. dat doe je niet nee, samen. Okay. Dat, het bestuur, zeg maar, dagelijks bestuur, die, uh, die, die gaat zeg maar, kijken: van nou, wat, wat, is, uh, wat is een idee? Hè? Wat, wat, wat kunnen we voor een thema nemen, bijvoorbeeld? De andere jaren zijn er altijd uh, hele uh, specifieke thema's geweest. Nu is dat uh, wat, wat verwaterd, zeg maar, in zoverre dat er is wel een thema gekozen. Maar door diverse omstandigheden is dat niet helemaal strak, zeg maar. ...naar buiten kunnen komen. Dat maar dat maakt niet nee. uit, want op zich het, het is, het, is het jazz, jazzy... Oh, okay. ...maar het is, het is heel moeilijk om voor koren... Om ...van jazz, dat kaliber te zien. Ja. Dat, dat, dat is gewoon vreselijk lastig. Ja. Ik, bedoel, dat, dat, ik, ik zing zelf ook mee. Dat vind, oh, je vind zingt ik zing zelf een mee? Ja, oh. <laughs> ja een Musical In, uh, daar oh, okay. zing ik uh, ja. al een paar jaar bij. En ja. dat, uh, ja, dat is een heel erg gezellig dameskoor. Uh, het mannenkoor, dat uh, komt... Uh, het, Zandvoorts mannenkoor. het Zandvoorts mannenkoor. Oh, komt zingen. Het uh, seniorenkoor voor Anke, wat uh, vroeger, uh, oh, zeg oh, maar, ja, het ja, was. Ja, mooi, ja. Uh, Papa Luigi e Amici, ah. dat vinden we heel <laughs> erg leuk dat hij ja. komt. Dan hebben we van de New Wave uh, muziekschool in Zandvoort, hebben we twee uh, jonge mensen. Uh, Nadia Leen, zangeres, heel mooi zingen. En Roelof Ruis, een accordeonist, die ook een prachtig nummer gaat spelen leuk. voor ons. Ja. Ja, het is heel gevarieerd wat we gaan doen uh, morgenmiddag. Daarom is het ook extra leuk. Het mm -hmm. is jazz, jazzy. Eh, maar goed, als, als iemand zegt, van, nou dat is helemaal geen jazz, dan hebben ze ook wel een beetje gelijk. Ja. Maar dat maakt ja, niet het uit. Maakt niet het, uit. Nee. het gaat überhaupt over... Ja. Het gaat om het plezier en het ja. gaat om... Uh, nou ja, het is een traditie en ik vind het een prachtige traditie. Ja, absoluut. Het is heel mooi. Absoluut. Het, is, het is breed, uh, het is voor iedereen toegankelijk. Ik denk dat ook echt iedereen uh, wel iets zal uh, uh, horen wat, wat naar uh, zijn zin is. Ik denk dat de meeste mensen alles wel mooi vinden. Maar goed, ja, er zullen altijd mensen zijn die het ene wat meer ja, willen. Wat maar die wat blijf je, je altijd dan houden. Aan de handen, maar dat blijf je houden, ja. dus dat is ook geen probleem. Ja. Dat zijn bij, uh, eigenlijk bij alle uh, concerten is dat zo dat één uh, liedje die je niet bevalt of wat minder Precies. is. Het is dus wel een heel gevarieerd programma. Uh, hoe ja. lang gaat het allemaal nu duren? Want als ik het allemaal zo hoor, dan uh, <laughs> heb je nog wat tijd nou, uh, te zitten. Dat valt wel mee, want iedereen zingt natuurlijk maar een beperkt aantal ja, ja. Uh, nummers. Um, nou ja, we beginnen om half drie, dat is al, altijd de starttijd. Uh, twee uur gaat de kerk open. Uh, we hebben wel andere jaren gemerkt uh, dat het toch wel uh, behoorlijk uh, druk wordt. Uh, en dat hopen we dit jaar natuurlijk ook. Er zijn in ieder geval genoeg stoelen. Uh, er is een pauze waarin gezellig wat uh, gedronken kan worden. En uh, ja, het, het gaat gewoon heel mooi worden. Leuk. Het klinkt, is wel, uh, het klinkt hartstikke het leuk. Klinkt erg, nee. uh, ja. Het is wel gebleken dat de, de traditie was eigenlijk ter zielen gegaan. Die is door uh, uh, meneer en mevrouw Molna weer opgepakt. Die jaar van de Meulen. Van de Meulen. Ja, Vier jaar geleden volgens mij is het erop gepakt. Uh, nee, want we hadden vorig jaar het vijfde jaar. Dus uh, al vijf jaar geleden dus is, die, is het erop gepakt. Ja, dus dit is en, nu het zesde jaar. Het, dus zesde, het zesde jaar. jaar. Ja. En je ziet ja. dat elke. Het uh, is dus een heel leuk begin van het jaar, vind ik. Want iedereen komt daarheen. Ja. Die, ja. De kerk barst uit zijn vroeger ongeveer. Ja. Dus het is echt een zandvolle feestje. Ja, en want net zoals gisteravond, hè, want ik bedoel, gisteravond hebben we elkaar gezien bij de gemeente de receptie, ja. receptie van de gemeente. Daar zie je ook heel veel mensen en het is gewoon zo leuk om iedereen weer even te zien. Ja. En vooral om dat begin gewoon even goed te maken, elkaar ja. een goede wens ja, te ja, geven. Heel, heel goed. En, en gewoon hè, mensen die het nodig hebben, even een handje. Ja, precies. Ja, ja, ja, hard onder de ja, ja, riem te steken ja, ja, ja, van uh, jongens, maak er wat moois uh, van dit jaar. Nou, dat is dan met dat nieuwjaarsconcert mm. uh, natuurlijk ook een beetje. Hè. Mensen zien ja. elkaar weer en ja, ja. voor heel veel mensen een hele goede gelegenheid om, om eruit te gaan. En ja, zo'n kerk is natuurlijk voor uh, iedereen toegankelijk. Het maakt niet uit uh, wat je nee, denkt of wat je gelooft uit. of uh, hoe je in het leven dat staat. Het maakt allemaal gewoon, niet uit. Nee, het is voor iedereen. De, ja. de kerk is altijd groot genoeg om heel, nou, heel, heel, al, niet, no, maar heel veel zand te herinneren. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, zeker. En, en kost, de kosten? zijn Nee, mee, zijn we hebben dus geen kosten. Het is wel zo dat wij aan het einde van het concert een open collecte hebben. Want ja, ook wij worden natuurlijk steeds... Ja, je, je, hebt, je hebt niet veel kosten, maar je hebt wel kosten natuurlijk. Nou ja, je Top hebt niet hel. veel kosten. Daar, daar vergis je je dus ja? nog wel in. Ja. Dat, dat, dat loopt wel best op, want er zullen toch mensen een vergoeding moeten krijgen. Er moeten stoelen gehuurd worden. Er ja. moeten ja. kapstokken ja, gehuurd toch, worden. Ja, hey, je, je, je ja, dat dat ja, al, al zijn al met al het flink op, dus. Nou, dat, dat, dat, ja. is, dat is wel best een aardig ja. bedrag wat daarin gaat. En, dus alle steun die we dan aan het einde van zo'n concert al als waardering negenomen? krijgen, is natuurlijk uh, ja. mooi meegenomen. Ja, ja. Dus. Nou, maar het is wel eens aardig om dat ook uit te leggen dan hè? want uh, uh, precies wat jij zegt een kapsokje en, uh, en, en een vergoedinkje ja. en als daar iemand met een schaal staat dan denkt iedereen van ja wat moet daar nou mee ja. maar als die mensen nu weten dat het is voor het vergoeden van dat soort dingen dan is het wel ja. handig ja. En dan zou ik ja, ja dat, kost, dat kost geld. Ja, weet je, de ze krijgen, hè, mensen krijgen een, een flesje wijn. Ja, ja. ja. Nou ja, goed, ja. We, we hebben natuurlijk uh, daarna, met, het, met alle koren bij elkaar, uh, gaan we naar de blauwe tram. Dat is traditie, ja. he, de traditie, de nazit. Ah, is, de nazit. is beroemd. Ja. dat is een beruchte nazit. Oh ja, echt Mag je het ook wel noemen? Maar goed, daar gaan ook wat kosten in zitten. Ja, natuurlijk. Dan moet een kaasje, een worstje, een hapje, ik moet zeggen, appie van de blauwtrein ja, die blauwe. Uh, die biedt ons uh, een, een kop snert aan de uh, oh. afgelopen nou, Ja, Dat vind, dat vind ik echt geweldig dat ja. hij dat doet en nou ja, zo ja. doet iedereen een steentje bijdragen ja. en uh, hopen we deze traditie nog lang, lang in de en eerder dan. Ja, dat zeker, vind Ik ook, vind ja. het echt uh, ja. heel erg leuk om te doen. Dus ik vind het leuk Irene. Ja. Dat die, leuk. Uh, je blijft altijd een beetje in het Zandvoort. Het Zandvoort mannenkoor, musical want als je dat eens goed bekijkt, dan hebben we heel veel koren. Ja, zo veel. heel veel koren. Er wordt heel veel ja. gezongen Ach, te zien. Ja. Ja. Mensen vinden het heer. Maar goed, er is natuurlijk sowieso hier altijd wat te doen. Toen ik ja. hier kwam ja. wonen, toen zeiden, want ik kom uit Amsterdam, en toen zeiden mensen: Wat moet je nou in Zandvoort? Maar ik kom al heel ja. lang in Zandvoort. Dus ik wist al heel lang dat er ja. hier gewoon heel veel te doen is. Want ja. ik kwam altijd al specia speciaal uit Amsterdam om te zingen bij Koper. De laatste vrijdag oh, ja. van de ja. maand. Ja, daar kwam ja. Ik ja. Altijd... dat is ook. Ja. Ook nee, heel erg ja, ja, gezellig. Ja, ja. En ja, er is hier gewoon er is hier zomer wat winter, te doen. en winter altijd iets te absoluut. doen in het weekend. Ja, er is ja. altijd iets georganiseerd. Ja, en ja. dus voor wat dat betreft, uh, er zijn zoveel mensen die zich met hart en ziel inzetten mm -hmm. in dit dorp. Dat is wel, uh, ja, het, dat vind ik heel prettig. Daar moeten we moeten koesteren ook thuis. We moeten ja, ja. ja, we koesteren. Ja, We moeten we zeker koesteren. Dus morgen de ja, ja. Nieuwjaars, uh, het nieuwjaarsconcept. Ja, het wordt even, nog heel nog even wat. de tijden. wordt nog heel wat. Ja, je moet de kerk ook een beetje verbouwen. Ja, mm -hmm. nou, ja dat ook. Maar <laughs> ik, ik moet het ook nog een beetje aan elkaar praten. Dus dat ja. wordt, uh, ja. wordt ook ja. nog... Uh, Jij hebt het nog druk. Ja, want ik, ik, ik ga dat... En je moet zingen. Ik, ik, ik, precies, dus <laughs> ik schuif dan ook nog even stiekem uh, <laughs> ja. achteraan om, uh, ja. om mee te zingen. Ja. Dus, uh, maar goed, het is... Dit is ja. ja, iedereen is ook zo enthousiast. Ja. En, uh, iedereen is ook zo blij. Ja. Dus dat is, dat is heerlijk ja. om te doen, ja. Mooi. We vatten het nog eventjes samen. Om uh, twee uur gaat de kerk open. Ja. Om half drie begint het zingen. Dan is er een pauze. Ja. En pakken we een, ja. uh, een uur of vijf. Vijf, zes of ja, zes. vijf, half zes ja, zo. Dan is het mooi, afgelopen. Ja. En en dan, dan, bedoel, als bevolk... het een beetje uitloopt, dan is het ook niet erg. Dat zeg ik altijd. Dat duurt toch gezellig. Ontzettend bedankt voor deze uitleg. En ja, fijn, uh, fijn dat ik uh, weer mag Leuk ik aan de andere kant mocht zitten. Ja, oké, dankjewel. direct Het was weer een, een gezellige zaterdagmorgen ja. hier in Hotel Hoogland. En rest ons nog de agenda. De die agenda. Is wel groot. Die is heel groot. We beginnen met uh, Cinema Nostalgie. Die presenteert de film Eldorado. En die wordt gehouden in het uh, Circus Theater. Uh, de datum is op woensdag 9 januari. Nee, ik lieg. Oeh. 8 januari is 8 het. januari. Uh, vanaf 1 uur... Uh, de film die vangt aan om half twee. De kosten zijn 7 euro, inclusief de Belbus. Dus als de je de naar film, de film wil, kan ja, je bellen naar de Belbus. Dan kun je naar de Belbus, als het nodig is. Uh, daar zit ook koffie bij en een plakje cake. Uh, zonder Belbus kost het 6 euro. Uh, en u wordt uh, geholpen, eventueel bij instap in de lift, door Ko en Joke Luiks. Je kan dus naar de biscoop. Je mag er ook zo naartoe, dan betaal je gewoon 6 euro, euro. Ja, uh, ja, en anders is... geef je je op bij Pluspunt en ja. dan wordt de belbus voor, dan je, wordt de belbus geregeld. voor je geregeld. En het is en, uh, een uh, ja. initiatief van Stichting Kunstcircus Zandvoort en Stichting Pluspunt. Klopt. Dan is het natuurlijk de traditionele kerstboomverbranding. Ik heb er al heel wat op straat zien liggen. Ik ook, ik ook. Uh, gooi het alsjeblieft niet allemaal op de straten, maar nee. houd het een beetje aan de kant ja. en breng het naar de ja, rotonde. En... Je kan er ook nog iets mee winnen. Hè? Als je veel kerstbomen inlevert, dan kunnen kinderen ook nog iets winnen. Ja. Uh, woensdag 9 januari uh, op het strand uh, tegenover uh, het strandpaviljoen De Haven. Gratis. Tijdens ja, dat is om... logisch dat het ja, gratis is. Ja. Nou ja, dat is uh, half acht. De brandweer is er natuurlijk uh, om veilig toezicht te houden. Ja, dan uh, wordt er natuurlijk ook nog vergaderd. Uh, dinsdag 8 januari, uh, collegezaken om vijf over acht. Dat gaat over de huisvesting Oranje Nassenschool en de Gettebach College. Ja, daar heb je het net ook over gehad. hè? Okay. Raadzaken. Uh, de Rekenkamer heeft een quickscan over het subsidiebeleid gemaakt. Uh, de, we gaan... De, gaan... Over gesproken worden, regionaal mobiliteitsfonds en bestuursovereenkomst, de goedkeuring, begroting openbaar onderwijs, Europees Sociaal Fonds, daar hebben we het net, ja, over, net over gehad, gehad ja. dat is de vraag ja. die Willem Paap gaat ja. stellen, en nog een paar uh, onderdelen, uh, je moet nog iemand ja. feliciteren. Ja, uh, de familie Verheij, met de geboorte van hun tweede dochter, Ellen Verheij de Haas, zij is fractievoorzitter van de VVU, van harte gefeliciteerd en namens ZFM. Nou, u kunt natuurlijk altijd nog even naar de herhaling luisteren. Uh, op donderdag is de uitzending van vandaag tussen 8 en 10. En als u het nog later, een, een uitzending eerder wil horen, dan kan dat ook. www.zfmzandvoort.nl Daar kan je de datum invullen en uh, de dag. Wanneer er een kun je, uitzending ja. geweest is en dan, en dan kan je terugklikken. terugtikken. Het, je dan krijg je een, uh, een, een, een, een klik hier dingetje te zien. En daar moet je op klikken. En dan krijg je okay. de uitzending. Oké, oké, oké. Ik heb nog uh, een, een mededeling. Nog, uh, als mensen uh, willen twitteren. Daar, pluspunt, het is al vaak gezegd. Houdt, heeft ook een cursus. En er is nog plek. Voor mensen die iets uh, over twitteren willen weten. Een, een Twitter Een Twitter cursus. Dus als je daar belangstelling voor hebt. Kun je uh, daar op het 11 januari kun je je daarvoor aanmelden bij Pluspunt. Kosten zijn 5 euro per persoon. Ja, Telefoon dan... is 023 574 0330. Er gaat uh, straks gesproken worden over jeeps en oude legervoertuigen door uh, Don de Grebber. Die ja. zit al met spanning te wachten. Hij heeft zelfs een uh, chauffeur van de oude brandweerwagen uitgenodigd. Daar zijn ja, ze zeer ja, benieuwd. Ja. Dus uh, luister gezellig naar Oud-Zandvoort na twaalf. Ja. Ik wil Gerdy uh, uh, bedanken voor uh, de medepresentatie. Dank je wel. Hotel Hoogland natuurlijk voor de gastvrijheid en de koffie. Pascal van der Beek, bedankt voor regie en techniek. Yvonne Roosendaal gaat binnenkort ja. met vakantie. Wanneer ga je weg? 5 februari straks oh, naar de andere heerlijk, kant van de wereld met Jan Kuik uh, voor de koffie. koffie. En ik wens jullie allemaal een prettige week en volgende dan. week zijn we er weer. Ja. Dankjewel. Goedemorgen. Hey, dat is dat ik jou hier heb de weg weg was je in de buurt dat jij hier nog de Sit you.